Elf uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Hoeveel heil brengt u in het lichaam ontwikkelde lege stamcel? Dat hoort u zo in de gids.fm. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. Op frisdrank moeten stickers komen met een waarschuwing... dat suiker verslavend werkt en slecht is voor de gezondheid. Daarvoor pleit directeur Van der Velpen van de GGD Amsterdam. Hij schrijft in een column dat het gebruik van suiker ontmoedigd moet worden. Van der Velpen noemt suiker een drug. Wie suikers inneemt, wil steeds meer. Ook als het hongergevoel is verdwenen, schrijft hij. De GGD-directeur vindt dat de overheid een suikertax in plaats van een vettax moet invoeren. En ook roept hij de overheid op dat er regelgeving moet komen over de hoeveelheid suiker die maximaal in een product mag worden verwerkt. De nieuwe Australische premier Tony Abbott heeft zijn ministersploeg gepresenteerd. Het kabinet is volgens Abbott buitengewoon ervaren. De meeste komen uit het schaduwkabinet uit de tijd dat Abbott oppositieleider was. De ministersploeg telt slechts één vrouw. Julia Bishop wordt minister van Buitenlandse Zaken. Correspondent Robert Portier over die keuze van Abbott. Voor vorige gedeelte heeft dat te maken met het feit dat de tweede vrouw die hij op het oog had niet is herkozen. Maar uh, hij zei vandaag tijdens een persconferentie... er zijn genoeg vrouwen die uh, al op de deur kloppen... maar blijkbaar zijn ze nog niet goed genoeg. Nou, dit wordt voor, door veel mensen in Australië gezien als een slap excuus. Tony Abbott staat bekend als een politicus... die problemen heeft met vrouwen met macht... En het feit dat hij maar één vrouw in zijn kabinet opneemt... dat zal dat imago ongetwijfeld bevestigen. Een Australische oppositieleider heeft al gezegd... dat de regering van Afghanistan meer vrouwen telt dan de Australische. Abbott won begin deze maand met overmacht de verkiezingen. en wil snel het Australische asielbeleid grondig aanpakken. De meeste gemeenten bezuinigen ook dit jaar weer op kunst en cultuur. De verwachting is dat er bijna 1,7 miljard euro aan wordt uitgegeven. Dat is bijna 4 procent minder dan vorig jaar. Per inwoner dalen de gemiddelde gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur... van 103 naar 98 euro. Tot en met 2010 namen de uitgaven aan de cultuursector nog toe. Sindsdien dalen ze. Voor de tweede keer in korte tijd is een politiechef... van de Afghaanse provincie Helmand doodgeschoten. De vrouwelijke chef Negar werd gisteren op straat beschoten... en is vandaag overleden. Ook haar voorganger was een vrouw. Zij werd in juli gedood. Sindsdien werd Negar met de dood bedreigd, onder andere door haar broer... De taliban in Afghanistan blijven zich verzetten tegen werkende vrouwen. Het weer af en toe zon, maar ook buien, vooral in het noordwesten. En daarbij kan het ook onweren. Het wordt een graad of 14. Morgen bewolkt, in de loop van de dag regen en dan wordt het nog maar 13 graden. Het houdt niet op, het staat nog stil. Waar precies, Kees Kwaks? Felix op de A27, Gorkum richting Breda, voor het knooppunt sint Annabos 3 kilometer. Het heeft te maken met de file op de A58, Tilburg-Breda. Daar staat 7 kilometer vanaf Gilze tot knooppunt sint Annabos. Er staat er een dieplader met twee lekke banden. Die zal pas om een uur of twaalf gerepareerd zijn. Dan zijn alle rijstroken weer open. In de tussentijd kan het verkeer naar Antwerpen beter omrijden... vanaf Knoop en Hoijpolder over de A59 en de A16. Kloppen de cijfers van het CPB over de effecten van het kabinetsbeleid... dit keer wel? Zo dadelijk, niet lang meer. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan...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 Stamcellen die konden tot nu toe buiten het lichaam van functie veranderd worden. Dus van een leverstamcel kon een nierstamcel gemaakt worden... om zo nieuw weefsel te kweken. Nu is er een doorbraak. Er is een lege stamcel in een lichaam gekweekt... en daarna geprogrammeerd. In het lichaam van een muis wel te verstaan. Wat gaat deze doorbraak de mens brengen? Dat vertelt zometeen stamcelonderzoeker Harald Mikkers. Nog zoiets interessant zegt chaos op Mars... iets over mogelijk leven dat er ooit was... En de R is in de maand. Reclamemakers gaan een grif mee aan de haal. Maar slaat dat nog ergens op? De meeste producten zijn al het hele jaar te koop. De gids ook. Zien? Surf naar degids.fm Minder koopkracht, meer werklozen en een half procentje economische groei. Het CPB rekent de gevolgen van de miljoenennota door en die cijfers zijn uitgelekt. Het klinkt niet best allemaal, maar als je vooraanstaande economen mag geloven... wordt het nog erger dan het Centraal Planbureau voorspelt. Wat hebben ze dan aan die cijfers? Volgens de economen zit het zo. De CPB-cijfers zijn te optimistisch. Waar of niet waar? Waar, zegt Corné de Kluiver. Hij is partner bij adviesbureau Kruger en Partners. Dat onderzoek deed naar CPB-cijfers in 2011, 2012 en 2013. En wat, meneer de Kluiver is de uitkomst van het onderzoek. Nou, de uitkomst van het onderzoek laat zien dat er eigenlijk jaar op jaar... een forse afwijking is tussen de raming over de economische groei... die het CTB afgeeft, circa negen maanden voor begin van het nieuwe jaar... waar een raming op afgegeven wordt. En gedurende het jaar acht à negen keer een bijstelling van de raming wordt gedaan... met een bandbreedte van 2 tot 2,5 procent achteraf gezien lagere groei... Uh, dan voorspeld. En dan gaat het alleen over de economische groei? Ja. Daar heeft u naar gekeken? Ja, over de jaren 2011, 2012 en 2013. Dus de cijfers zoals die nu worden gepresenteerd... moeten we met een grote korrelzaad nemen? Ja. Is het onkunde of gewoon politiek... de cijfers te positief voorstellen? Dat is een, uh, een hele lastige vraag natuurlijk om te beantwoorden. Uh, het CPB als instituut wordt geacht... los van de politiek te kunnen opereren en te rekenen. Daar kun je natuurlijk een aparte discussie over opzetten. Uh, maar waar we niet omheen kunnen is dat maatregelen gebaseerd zijn op politieke standpunten, gedachten. Economen zijn het al niet eens over welke te nemen maatregelen. Laat staan dat we het politiek ongekleurd zeg maar, kunnen invullen. Dus uh, daar zitten heel veel veronderstellingen en aannames aan vooraf. Die je denk ik niet los kan zien van politiek. Uh, en rekenkundig veronderstel ik dat het juist is. Nu wordt er gezegd, er is een economische groei te verwachten van een half procent in 2014. Dat zou dus plus 3% kunnen worden, maar ook min 2%? Eh, uh, theoretisch zou het plus 3 kunnen worden, maar als ik me baseren moet op de afgelopen drie jaar, dan hou ik rekening met min 2%. Dat is in feite de lijn doortrekken van de afgelopen drie jaar. En bureau stelt dat dit schadelijk is voor ondernemers. In welke zin dan? Eh, kijk, ondernemers baseren verwachtingen op tal van informatie, waar, waaronder de cijfers van het CTB en overheidsbeleid. Natuurlijk is het niet zo dat dat het enige is waar omzetprognoses en winstverwachting op gebaseerd worden, maar het telt wel mee. Zeker in een tijd waarin we natuurlijk al enkele jaren teruggang ervaren, eh, zien we dat positieve ontwikkelingen natuurlijk heel graag worden aangegrepen en positieve berichten. En uh, wat kan gebeuren is dat de aannames voor komend jaar onjuist en te positief worden ingeschat. Met als gevolg dat prognoses te enthousiast worden neergelegd. Met vervolgens als effect dat achterstand uh, ontstaat ten opzichte van. Waardoor ingrijpen, aanpassen extra lastig wordt. Maar dat weten die ondernemers toch al lang? Die kennen toch ook de resultaten van de CPB-prognoses? Dat weten de ondernemers. Uh, maar u zou maar in de retail zitten of uh, uh, in de bouw. wat natuurlijk uh, uh, heel erg afhankelijk is van ontwikkelingen in Nederland. Uh, en dat kunt dus ook niet kwalijk nemen dat men op zoek is naar positieve informatie en naar vertrouwenwekkende informatie. Ja, maar dat geeft inderdaad meer vertrouwen, hè? positievere cijfers. En consumenten houden dan wellicht de hand minder op de knip. en bedrijven durven misschien meer te investeren. Dat lijkt me alleen maar goed voor de economie, toch? Ik denk dat dat naïef is om daarvan uit te gaan als je deze resultaten van de afgelopen drie jaar op een, op een rijtje zet. Uh, ik denk dat het tegenovergestelde bereikt wordt, dat de geloofwaardigheid van de overheid en CPB hiermee extra in het geding komt. Uh, en we hebben gezien dat het eigenlijk alleen maar leidt tot additionele bezuinigingen. En ik denk dat het consumentengedrag daar verder negatief wordt, uh, wordt door beïnvloed. Geen economische groei in 2014, maar sterker nog een teruggang van min 2%, voorspelt Corné de Kluijver. Of mag ik het zo hard niet stellen? Nou, dat, dat, dat, uh, dat mag u zo niet stellen. Ik constateer alleen dat de afgelopen drie jaar het CPB er 2 tot 2,5% op jaarbasis naast zat. Uh, of dat betekent in 2014 op weer, opnieuw. Uh, ik denk het wel, als ik ook de, ook de economen uh, de berichten van, van het weekend moet, uh, moet geloven. Het allerbelangrijkste is, is dat je als bedrijf... In je eigen eh, omgeving, branche, klantenbestand, eh, eh, ontwikkelingen zeg maar eh, goed scherp in beeld krijgt. En bereid bent om ook een negatieve scenario te prognosticeren, waardoor je meer en adequater gaat reorganiseren. En dat zou de overheid op dezelfde manier moeten doen want die zou ook meer en beter gaan hervormen. Uh, en dat is de reden waarom dat allemaal uitgesteld wordt. Corné de Kluiver van Kruger Partners... adviseur voor bedrijfseconomische vraagstukken... over de onbetrouwbaarheid van CPB-cijfers. Met dank. Graag gedaan. De gids. Chinese restaurants haalden vorig jaar 843 koks uit China... En dat mag niet meer van het UWV, want er zijn te veel Nederlanders werkloos. Er zijn 600 geschikte werkloze koks ingeschreven. Nou heeft het UWV eh, dit jaar maar liefst een half miljoen uitgegeven... om die koks aan het werk te helpen. En het resultaat is volgens de Chinese horeca althans... dat er nu zeggen en schrijven één Nederlandse kok bij de Chinees werkt. Eén. De Chinese restaurants zitten in de problemen... en 599 geschikte Nederlandse koks zitten tegen hun zin thuis... Rara. Bert Molenaar doet verslag. Mevrouw van Amersfoort, u heeft Nederlandse werkloze koks in uw systeem. De Chinese horeca zoekt er jaarlijks bijna duizend. Waarom is het zo moeilijk om het op te lossen? Werkgevers melden vacature bij UWV en dan zorgen wij, eh, proberen wij geschikte werkzoekenden voor die functies eh, te verwijzen. Dat zijn eh, koks, dat zijn mensen die eh, in Nederland staan ingeschreven als werkzoekenden, die eh, kokservaring hebben. We kijken voor deze functies of ze twee jaar ervaring hebben, dan wel een MBO-opleiding hebben gevolgd. Kortom, geschikte mensen. Mensen. En met hen is ook steeds een inveel gesprek gevoerd, van uh, zijn werkgevers in de Chinese horeca, die zoeken koks, frituurkoks, noemen zij dat. Zou jij dat willen? En die mensen geven aan: ja, dat zou ik graag willen. Ik zit nu in een uitkering en ik wil graag aan de slag. Meneer Frank Chan, u spreekt uh, namens de Chinese of een aantal Chinese horecaondernemers. U heeft zelf ook een restaurant, hier in Zwolle. Hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik ervan begrijp. Er zijn dus honderden Nederlandse koks werkloos die zo bij u kunnen werken. U heeft honderden koks nodig per jaar... en u haalt koks uit het buitenland... en de Nederlandse koks blijven werkloos. We hebben niks aan, aan koks uh, die van tevoren al zeggen... Uh, wij willen eigenlijk helemaal niet bij jullie aan de slag... maar we moeten nu tijdelijk even bij jullie aan de slag. Uh, het kan niet anders. Naar nou, dat soort mensen zijn we niet op zoek. Wij zijn op zoek naar mensen met passie. Wij zijn op zoek naar mensen die graag in de Chinese keuken willen werken. Ze moeten zich gaan inwerken in de Chinese keuken. Ze moeten nieuwe technieken eigen maken, Maar ze moeten zich ook inwerken in een keuken waar een Chinese cultuur heerst. Uh, Chinese cultuur en taal. Het is niet onderblosbaar. Dat soort culturele kenmerken die kun je de Nederlander aanleren. Wij vragen natuurlijk en aan de werkgever... en ook aan de werkzoekende waarom het niet is gelukt. Uh, werkgevers uh, staan erg sceptisch tegenover ons aanbod... Uh, omdat ze geen ervaring vaak hebben in de Chinese keuken. Maar wij stellen, van, nou ook al heb je geen ervaring in de Chinese keuken... voor deze functie zou je gewoon met training on the job... geschikt gemaakt kunnen worden. Uh, we horen ook veel terug, zowel van de werkgevers... En, en zeker ook van de werkzoekenden... dat in de keuken wordt veel Chinees gesproken... en uh, dat dat ook een reden is om de werkzoekenden niet aan te nemen. Dat is aan de werkgever om dat op te lossen. In praktijk blijkt het die 600 dus niet te zijn... Wij hebben UWV continu uitgedaagd. Als UWV zo hard beweert dat ze inderdaad 600 in hun bestand hebben, die allemaal willen, die ook allemaal geschikt zijn, laten ze dan onafhankelijk beoordelen. Dan gaat er een heel groot, heel groot probleem ontstaan. Onze branche gaat niet meer verder innoveren, onze branche zal niet meer verder, uh, verder gaan ontwikkelen, zal niet meer verder geïnvesteerd worden. Als je geen arbeidskrachten hebt, hoe, zou je, hoe moet je innoveren? Hoe moet je uitbreiden? Het vooroordeel de werkloze Nederlander, die misschien niet deugt... versus de actieve hardwerkende Aziat. Zou dat vooroordeel een rol kunnen spelen? Ja, mogelijk speelt dat bij werkgevers een rol. Misschien door slechte ervaringen uit het verleden. Het lijkt erop dat werkgevers inderdaad het niet aandurven om het te proberen. Durft u te zeggen op basis van uw ervaringen... eigenlijk willen ze niet? Nou, als ik nu naar de huidige cijfers kijk... van hoeveel mensen we geplaatst hebben... dan kan ik niet anders concluderen dat het erop lijkt... dat ze vooralsnog niet willen... Het praktijk bewijst zich. UWW is acht maanden bezig met acht FTW fulltime. Ze hebben op dit moment nog maar één match kunnen maken. Ze hebben vijftien mensen aangeleverd, heb ik begrepen. Er is nog maar eentje over die werkt in een Chinese restaurant. Er is op dit moment nog maar eentje die in een, in een Chinese restaurant werkt. Ik heb uitgerekend wat dit project Chinese horeca ongeveer heeft gekost. Er zijn acht ambtenaren acht maanden bezig geweest. Nou, dan neem je het bruto, bruto salaris. Je neemt kantoorkosten, je neemt autokosten. Een kopje thee. Ik kom op vijf ton ongeveer. Dan hebben we één kok aan het werk. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, u heeft de neiging om te kleuren. Hè? Is dat zo erg? Het lukt inderdaad uh, nog niet om die werkzoekenden bij die werkgevers te brengen. Wij zouden ook heel graag deze Nederlandse koks willen aannemen in onze, in onze Chinese keukens. Wij kunnen nu letterlijk 2000 koks plaatsen. Zoveel factures zijn er op dit moment in de, in de Chinese branche. Wij zouden heel graag willen dat UVV de UWV deze 600 koks zouden kunnen leveren. Dat beloven zij ons ook continu. De praktijk blijkt helaas heel anders te zijn. De koks die aan ons worden voorgesteld... wij krijgen loodgieters voorgesteld... die nooit in de Chinese keukens hebben gewerkt... Wij krijgen mensen voorgesteld die 100 kilometer moeten reizen. Die bij het eerste aangeven al gezegd: jullie, goh, jullie zitten veel te weg van, van me weg. Maar ik moet helaas van UWW even met jullie bellen. Neem me alsjeblieft niet ja. aan. Ik wil ook absoluut niet bij u werken. Maar dit telefoontje moet omdat ik mijn uitkering uh, moet behouden. Uh, wij krijgen 60-jarige uh, uh, mensen aangeboden die zeggen: goh, ik moet nog een paar jaar volmaken. Mag ik dat alsjeblieft bij jullie doen? Maar ik heb, geen, ik heb thuis heel erg veel gekookt. Maar restaurantervaring heb ik niet. We krijgen ook uh, Nederlandse koksen aangeboden. Maar de ervaring met deze koks is als je ze spreekt, uh, dat ze zeggen: uh, Ik ben al jaren chef-kok geweest. Ik heb zo'n salaris. Ik weet, ik heb helemaal geen stand van Chinees koken. Dus ik moet bij jullie onderaan beginnen. Maar ik wil wel met topsalaris behouden. Zou het eigenlijk geen goed moment zijn, een goede tijd zijn, dat het UWV weer met die belangenvertegenwoordigers rond tafel gaat zitten? Het is toch absurd dat er honderden mensen werkloos rondlopen die graag aan het werk willen. En de restaurants hebben geen mensen. We zitten regelmatig met, uh, met de sector om tafel. Het is zo'n twee keer per jaar. Dus het zal ongetwijfeld dit najaar weer uh, gaan gebeuren. En dan zullen we ook, uh, wat mij betreft... ook de, eerste, de resultaten weer met hen bespreken. En kijken hoe we verder gaan. Mevrouw van Amersfoort van het UWV... De Chinese horeca heeft nog hoop op de Eerste Kamer. Die bespreekt namelijk de kwestie... maar gezien de hoge werkloosheid is het niet waarschijnlijk... dat er opnieuw veel werkvergunningen voor Chinese koks mogen worden afgegeven. Een aantal restauranthouders gaat bezwaar maken tegen de beslissing van het UBV... en stapt binnenkort naar de rechter. Sarah Barreyes. Ik heb geen idee hoe de Amerikanen die achternaam uitspreken... of ze weten dat dubbele L eigenlijk een J is. Maar hier is de wereldhit uit 2007, Love Zone. een slimme dame. Ze heeft de universiteit afgemaakt, de UCLA en dit was zoals gezegd de love song uit 2007. Ja. Ik het juist. Radio de De Gids.fm. Een Spaanse onderzoeker is erin geslaagd stamcellen in levende muizen te kweken en dat is een belangrijke ontwikkeling. Aangeschoven is Harold Mikkers. Hij is stamcelonderzoeker aan het LUMC in Leiden. Goedemorgen meneer Mikkers. Dank u. Wat voor onderzoek was dat? Uh, dat onderzoek uh, borduurt voort op uh, het onderzoek van de Japanse onderzoekers uh, Yamanaka. Die hiervoor uh, vorig jaar de Nobelprijs heeft gekregen. En dat is dat je met vier eiwitjes een cel kunt terugdraaien in de tijd. Dus we kunnen van een gespecialiseerde cel, bijvoorbeeld een huidcel... konden ze voorheen in een weefselkweekschaaltje... dus uh, buiten het lichaam om de cel terugbrengen in de tijd. Dat heet herprogrammeren. Dus je manipuleert zo'n cel eigenlijk? Ja, en uh, dus je uh, verwijdert het geheugen. Je reset het geheugen van een cel, van een gespecialiseerde cel. En dat doen ze meestal dan buiten het lichaam om? Dat komt voorheen alleen maar buiten het lichaam om. Ja. En nu hebben ze laten zien dat dat ook in het lichaam, in een muizenlichaam, kan gebeuren. En dan kan je dus van zo'n huidcel bijvoorbeeld, door hem te herprogrammeren, kan je een, een, een niercel maken, noem maar wat? In principe zou dat mogelijk zijn. Want zo'n huidcel wordt teruggebracht naar een pluripotente stamcel. En een pluripotente stamcel dat houdt in dat deze stamcel nog alle cellen van ons lichaam kan maken. Dus alle 220. Ik heb, ik heb een halve arm. De rest is eraf. En dan pak, pak ik een huidcel als, als wetenschapper. Ik doe die in zo'n kweekbakje. Ik herprogrammeer hem. En ik zorg dat hij een nieuw armweefsel aanmaakt. Krijg ik dan een hele arm? Nee, dat is... Uh... Tot nu toe nog niet mogelijk. Helaas. Maar dat is wel de toekomst? Uh, dat hoor je mij niet zeggen. Dat zou uh, mogelijkerwijs de toekomst kunnen zijn. De verre toekomst. Uh, maar dat is op dit moment nog uh, verre van realistisch. Maar deze Spaanse onderzoeker bordoerde dus voort... op een onderzoek van Japanners... die daarvoor de Nobelprijs hebben gekregen. En deze Spanja heeft er dus uh, voor gezorgd... dat er in levende muizen stamcellen, stamcellen zijn geherprogrammeerd. Ja, dus pluripotente stamcellen, een normaal lichaam... pluripotente stamcellen, deze stamcellen zijn alleen maar aanwezig... in een heel vroeg stadium van een embryo, van een ja. foetus. En later niet meer. Dus elke volwas, volwassen mens heeft geen pluripotente stamcellen meer. Nu hebben ze in een muis, door middel van die vier eiwitten... in een cel te brengen, kunnen ze cellen in die ja, muis... Snap ik, maar wat gebeurde er dan met die muizen... Hoe zagen die muizen eruit? Nou, Ze krijgen teratomas. En dat zijn? Dat zijn uh, goedaardige tumoren waarin verschillende celtypes aanwezig zijn. Omdat die pluripotente stamcellen nog verschillende cellen kunnen maken... dus de 220 cellen... Uh, krijg je verschillende soorten cellen in zo'n zo tumor. Ja. Uh, goedaardige tumoren. Maar ja, daar zitten we niet op te wachten natuurlijk. We zitten te nee, wachten daar op, zitten we niet op te wachten. Op oortjes en op snuitjes en op uh, muizenhaartjes... Nee, maar het is wel zo dat normaal gesproken... we hebben heel veel onderzoek verricht... om eh, die cellen te kunnen maken buiten het lichaam om. Dus in een kweekschaaltje. Daar zijn we in geslaagd. En nu blijkt dat we die superomstandigheden die we hebben uitgevonden... dat het helemaal niet nodig is. Dat het ook in principe in uh, niet-optimale uh, condities kan gebeuren. Dus in een, in een lichaam. Om daar... De pluripotente stamcellen zijn niet aanwezig, dus, maar ja. nu in een lichaam kunnen we die toch maken. Dus dat is een grote doorbraak. Dat is een doorbraak dat, dat we cellen eventueel zouden kunnen veranderen, herprogrammeren in een lichaam. Kan dat ook bij de mens? In principe uh, uh, uh, nu nog niet, uh, in de toekomst misschien wel. Kunt u uitleggen waarom die stamcellen zo bijzonder zijn, waarom er altijd zo vol grote beloftes over gesproken wordt? Nou, stamcellen hebben uh, heel veel uh, mogelijkheden. Omdat je nog in principe elke cel kunt maken... en deze stamcellen kunnen we oneindig lang buiten het lichaam laten groeien. Ja. Dus uh, met de zogenaamde geïnduceerde pluripotente stamcellen... zoals de Japanners hadden ge gemaakt... Ja. kun je in principe specifieke ziektes bestuderen. Dus nu was het mogelijk voor de eerste keer... Om bij iemand die uh, bijvoorbeeld een uh, aandoening heeft van het centrale zenuwstelsel. Om zenuwcellen in een schaaltje te maken die patiëntspecifiek zijn. Als je dat kunt doen, dan kun je ook kijken welke medicijnen ervoor zouden kunnen zorgen dat die uh, zenuwcellen weer normaal gaan worden. En therapieën? Kun je er ook op afstemmen op die manier? Therapieën misschien in de, de verre toekomst. De enige therapie die nu nog uh, mogelijk is, uh, stamceltherapie... is uh, bemerktransplantatie, uh, bloedstamcellentransplantaties. En uh, men is ook bezig met uh, een therapie voor uh, blindheid... Uh, die optreedt in, in oudere men, mensen, maculaire degeneratie. Ja. En daar lijken deze stamcellen, de pluripotente stamcellen waar we het over hebben... Uh, lijken daar een, een, een, een goeie, uh, mooie rol te kunnen u spelen. U zegt men is ermee bezig. Dat betekent dat het nog jaren, nog, nog tientallen jaren gaat duren? Nou, ik zeg altijd zo: ik kan, ik kan niet in de, in de toekomst kijken. En uh, ik hoop dat het heel snel is. Maar uh, wat ik denk is dat het uh, nog uh, heel lang gaat duren. En, u ja. doet zelf ook stamcelonderzoek. Waar houdt u zich mee bezig? Nou, ik, ik kijk of deze pluripotente stamcellen, deze geïnduceerde pluripotente stamcellen. Ik, dat, dat, ik ga dat woord nooit meer vergeten, daar vandaan. Nee, dat is mooi. Ja. Dan heb ik toch iemand uh, daarvan kunnen overtuigen. dat die heel belangrijk kunnen zijn. dat ja. we, uh, deze uh, stamcellen. Die, uh, of die gebruikt kunnen worden. voor het therapeutische doeleinden. Ja. Dus wat ik probeer te doen. is van die pluripotente stamcellen. bloedstamcellen te maken. en die eventueel. later te kunnen testen. of dat die alle cellen van het bloed kunnen maken. Nou om een, een, een bottleneck een, een, een, te noemen van dit soort onderzoek... Ja. uit deze stamcellen kunnen we nog heel, helemaal niet... een functionele bloedstamcel maken. Dat lukt nog steeds niet? Dat lukt nog steeds niet, ondanks heel veel jaren onderzoek. Het ligt in een schaaltje en dan, dan probeert u er een bloedcel van te maken. Maar waarom lukt dat dan niet? Een, een bloedstamcel ja. die we kunnen transplanteren in een muis bijvoorbeeld. Ja, waarom lukt dat niet? Omdat de condities niet goed genoeg zijn die wij hebben bedacht... Dan, dan groeit er wel iets, maar dan worden het gedrochten. Nou ja, dan, dan komen er cellen uit voort uit die stamcel, maar niet een bloedstamcel. Dan kunnen we bijvoorbeeld rode bloedcellen maken, maar geen bloedstamcel die we kunnen transplanteren. Ja. Want alleen als je een, een stamcel transplanteert, in dit geval, voor, om bijvoorbeeld eh, kinderen die lijden aan immuundeficiënties. die geen eh, afweersysteem hebben, die witte bloedcellen missen te kunnen helpen, moet je een stamcel transplanteren. Moet je een, uh, het hele bloed, bloed kunnen vervangen voor nieuw bloed. En dat kan alleen maar als je een stamcel inbrengt. Dus het zou met bloed kunnen, maar het, het kan ook met weefsels. Ik had het net over dat lichaamsdeel, die arm. Kan het daar in de verre toekomst uiteindelijk ook mee? Uh, dat weet ik niet of dat, uh, dat zou kunnen. Uh, iedereen brengt regeneratie in, in verband met het aangroeien van, uh, van, van lichaamsdelen... Misschien dat we in de verre toekomst gedeeltes van organen kunnen laten groeien. En dat komt natuurlijk omdat ik dat beeld voor me heb van die muis met dat menselijke oor op zijn lichaam. Of was het een rat, dat weet ik niet meer. Het was een foto. Een muis. Ja. Nee, dat heeft hier helemaal niks mee te maken met het gebruik van pluripotentieel. Waar heeft het dan mee te maken? Was het gefotoshopt? Doen nee, dat was het? niet gefotoshopt, maar het heeft niets met het gebruik van stamcellen uh, nee? van, van, van doen. Nee. Nee? Waar heeft het dan mee van doen, weet u dat? Nou, dat gaat hier niet. Uh, het gaat niet over dit, dit, dit verhaal. Dus, nee, ik snap dat het er niet over gaat. Sta, sta, sta, maar, ja. Sta, ja, stamcellen kunnen alleen gebruikt worden om uh, ziektes in, in, in, in, buiten het lichaam om uh, te bestuderen. En eventueel in de toekomst uh, dat we er mooie dingen mee kunnen doen. Ja. Om, om ziektes te genezen. En zo'n bloedstamcel, u hoopt elke dag dat, u er, dat er uiteindelijk eentje, eentje in het bakje gevonden wordt. Maar dat dat er een niet. functionele bloedstamcel gevonden wordt, ja. die we kunnen, die we kunnen ja. transplanteren. Ja. Als het zo weer is, dan uh, gaat u ons waarschuwen? Dan ga ik u zeker waarschuwen. Hartelijk dank. Harold Mikkers, hij is stamcelonderzoeker aan het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit is Radio 1. Het is bijna half twaalf, hier is Dorot Megens met het NOS-journaal. Oud-wethouder Jos van Rijs staat toch niet op de kieslijst in Roermond... meldde NRC en Dagblad de Limburger. Hij heeft dat partijvoorzitter Korthals laten weten. Aanleiding zou een uitspraak van premier Rutte zijn. Die zei dat politici waar een strafrechtelijk onderzoek naar loopt... er beter aan doen niet kandidaat te zijn. En van Rijs wordt sinds oktober vorig jaar verdacht van corruptie. De Duitse Piratenpartij zit achter de actie met een kleine vliegende camera die gisteren neerstortte tijdens een campagnebijeenkomst van bondskanselier Merkel. De drone kwam op enkele meters van Merkel neer. De Piratenpartij wilde Merkel duidelijk maken hoe het voelt om plotseling door een drone bespied te worden. De man die de drone bestuurde met een afstandsbediening die is korte tijd vastgehouden door de politie. Op frisdrank moeten stickers komen met een waarschuwing dat suiker verslavend werkt en slecht is voor de gezondheid. Dat schrijft de Amsterdamse GGD-directeur Van der Velpen in een column. Hij vindt dat het gebruik van suiker ontmoedigd moet worden. En de meeste gemeenten bezuinigen ook dit jaar weer op kunst en cultuur. Verwachting is dat er bijna 1,7 miljard euro aan wordt uitgegeven. Dat is bijna 4 minder dan vorig jaar. Per inwoner dalen de gemiddelde gemeentelijke uitgaven... aan de kunst- en cultuursector van 103 naar 98 euro. Dat zijn de hoofdpunten. Kees kwaks met de informatie over waar het stilstaat op de Nederlandse wegen. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Twee kilometer voor Hendrik Ambacht. Twee rijstroken zijn daar dicht. En het probleem op de A58 Tilburg-Preda speelt nog steeds. Er staat een vrachtauto met twee lekke banden. 9 kilometer file tussen Gils en Knopend sint Annabos. De rechte rijstok is dicht. Het verkeer onderweg naar Antwerpen kan vanaf Knopend Hooipolder omrijden via Roosendaal, Via de A59 en de A16. is de Met Felix Burders. Wat zegt nieuwe informatie over de kans dat er ooit leven was op Mars? Ooit kreeg ik een, een singeltje in handen uh, van een veelbelovende groep. En ik denk: zou ik dat draaien? En ik draaide net. Het werd een giga-hit. Deze. Is uh -huh. We vonden het allemaal mee voor de police in 1978, Roxanne. Ja, het einde waren weleens. De gids.fm De planeet Mars spreekt nog altijd tot de verbeelding. De eerste mens moet dan nog landen. En dus kunnen we tot nu toe weinig anders doen dan heel goed... en heel lang naar Mars kijken. Zo proberen we met z'n allen meer te weten te komen over de planeet... en of er misschien leven is geweest. Of leven is... Zo nu en dan is er een doorbraak in de kennis die we hebben over Mars. En zo'n doorbraak is er nu. Martin Kleinhans van de Universiteit Utrecht weet er alles van. Goedemorgen, meneer Kleinhans. Goedemorgen. Wat is die ontdekking? Die ontdekking is dat we uh, nou uitgevonden hebben hoe een bepaald soort chaos ontstaat. Klinkt heel gek, maar als je Mars op Google Earth bekijkt... je gaat naar Google Earth, je opent het planeetje en je krijgt Mars voor je neus... dan zijn er gebieden die daar echt heel chaotisch lijken... met allemaal grote brokken die eruit zien als een soort legpuzzel. En nou weten we hoe die dingen ontstaan zijn. Hoe dan? Nou, er is een ijsmeer geweest. Drie miljard jaar geleden hebben we het minstens over. En dat ijsmeer is op een gegeven moment gesmolten... omdat er warmte van onderuit de planeet kwam. Heel langzaam opgesmolten. Nou, als je een grote rotslaag bovenop uh, water krijgt dat gaat smelten... dan wordt het natuurlijk instabiel. Net als dat je in het zwembad staat en je staat op een paar van die mooie opblaaskussentjes. Je gaat rechtop staan en ze plons. Water komt omhoog, rots gaat naar beneden. En het brokkelt natuurlijk uiteen en dat maakt die puzzel. En dat water baande zich met een geweldige vaart natuurlijk dat, uh, dat meer uit. En de kloof die het daarbij uitgegraven heeft... die konden we nog gebruiken om uit te rekenen hoe lang het duurde ook. Ja, en, en daardoor komt die, die chaos. Al die kussentjes die liggen een beetje dwars door elkaar heen of zo... Ja, nou eigenlijk liggen die nog min of meer op de plek waar ze dus uh, zaten, in, in het deksel van Rots, bovenop dat bevroren ijsmeer. En zijn ze naar beneden gekukeld en uit elkaar gebroken, ja. Hoe kom je daar ooit achter? Uh, we kijken natuurlijk heel goed naar beelden, maar we hebben ook gebruik gemaakt van modellen waar natuurkunde in zit. En dan wel hetzelfde soort natuurkunde als we op aarde ook gebruiken. En uh, daar kunnen we dat ook op andere manieren testen en weten gewoon dat het klopt. Dus het is een combinatie van die modellen en heel goed naar beelden kijken. Ja, je kijkt naar beelden en dan moet je een model maken. Maar op grond van welke theorie maak je dan zo'n model? Ja, dat is de goede vraag. Er zijn uh, meerdere theorieën voorgesteld in het verleden. En er zijn ook... Uh, soms wel modellen aan vastgeknoopt en daarmee kun je dus testen of zo'n zo idee überhaupt kan kloppen. En iemand van ons, Tanja Zegers, had dus het briljante idee dat klopte met de meeste waarnemingen. En da daar hebben we dus de modellen voor bij elkaar geharkt. Een van die modellen was hetzelfde soort spul wat we ook gebruiken in Nederland om het land droog te houden. Dezelfde modellen die we gebruiken om uit te rekenen hoe in de rivieren zand en grind wordt meegesleept door het water. En nu we dit weten, wat schieten we daarmee op? Nou, we weten om te beginnen dus waar die chaosgebieden op Mars vandaan komen. We weten ook nou waarschijnlijk waar die andere gebieden op Mars vandaan komen. En we kunnen ook op aarde gaan zoeken naar dit soort gebieden in de diepe ondergrond. Want op de aarde is van zo lang geleden bijna niks meer over. Maar het is wel de tijd waarin op aarde de eerste uh, continenten zijn gevormd... en het leven is ontstaan en er grote katastrofale dingen gebeurden... waar we nou bijna niks meer van zien. Maar leren we ook iets over wel of geen leven op Mars? Uh, ja, en ik zou zeggen dat de kansen voor leven op Mars hier weer mee iets verkleind zijn. Want men dacht altijd dat voor deze chaosgebieden dat was een van die, model, een van, van die eerdere ideeën dat, dat voor die chaosgebieden heel veel water nodig is. Dat hele lange tijd uit de grond komt stromen en wij hebben nou eigenlijk laten zien dat we alle waarnemingen veel beter kunnen verklaren met één plotselinge gebeurtenis van maar drie maanden. En dat betekent dus al die andere tijd is de planeet gewoon stijf bevroren geweest en gebeurt er niks. En slaat zo'n ontdekking in de wetenschap nu in als een bom of een meteoriet? Nou, wetenschappers zijn altijd, uh, <laughs> die zijn altijd een tikje kritisch, dus ze gaan rustig zitten kijken of ze dit idee stuk kunnen schieten. Zo en... werkt dat. Je probeert andermans ideeën stuk te schieten en je eigen ideeën zo goed mogelijk te verdedigen. En wat er dan als beste boven komt drijven, dat, dat lijkt zeg maar voorlopig geaccepteerd als het idee. Dus we hebben dit idee nu gelanceerd met het bewijs. En nu gaan andere mensen het aanvallen. En over een jaar of vijf zullen we zien of er betere ideeën zijn. Waarom dan? Geloven die niet dat, uh, dat er de kans op leven op Mars minder groot is geworden dan? Nou, ze willen natuurlijk heel graag dat er wel leven was. En mensen willen dat graag ontdekken. En aan de andere kant hebben ze natuurlijk zelf ook jaren gewerkt aan andere ideeën. En die ideeën willen ze natuurlijk ook netjes blijven verdedigen. En zo moet dat ook, want door die, door die vechtpartij tussen ideeën... krijg je hetzelfde als tussen de, de concurrentie tussen verschillende soorten op aarde. En daar komen de, de, de sterkste gewoon van boven rijden. Maar begrijp ik dan nou goed, zijn er wetenschappers die van tevoren al vaststellen... Van, nou, of geloven, er is leven geweest op Mars? En er zijn ook wetenschappers die denken, nee hoor... Absoluut niet? Nee, nee, nee. Er zijn wetenschappers die voorlopig een, uh, een, een idee hebben van... nou, het zal wel niet zo zijn of misschien is het wel zo. Want wat wij nu begrijpen van het ontstaan van leven... dat voorspelt dat er op andere plaatsen in het heelal ook leven is. Alleen de kunst natuurlijk om dat te ontdekken... dan hoop je natuurlijk dat je zelf die grote ontdekker bent. Maar uh, goede wetenschappers staan in principe open voor de waarheid... en niet voor uh, keiharde meting, meningen die ze van tevoren innemen. En is uw idee al stuk geschoten? Uw ontdekking? Uh, nee. Nog niet. Maar wel kritische noten. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zeker. Ernstig? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nog geen uh, serieus aanval gehad. Ja, het nee, kan de... altijd komen, hè? Ja, dat kan altijd komen. Precies, tussen rusten wachten we rustig af. Maar het klopt wel met het grotere plaatje dat we hebben. Want we hebben ook andere aanwijzingen dat de planeet uh, behoorlijk droog is geweest in het verleden. He, er liggen bijvoorbeeld uh, een stuk of... Uh, 60 delta's op die planeet. En je kunt die eigenlijk maar op één manier verklaren... ...qua vormen, en dat is dat ze is in ongeveer een half jaar gevormd zijn... ...omdat er ergens lokaal wat water is gesmolten... ...door een beetje vulkanisme of een meteorietinslag. En dat past dus niet bij het plaatje... ...dat die planeet miljarden jaren kletsnat is geweest. Maarten Kleinhans, over de wonderbaarlijke ontdekking. Gewoon doordat iemand dacht... ...waarom doen we het niet zoals we het in Nederland doen? Mevrouw Zegers dacht dat. En toen ontdekten ze dat er in drie maanden tijd op Mars iets waanzinnigs gebeurd moet zijn. Ja. Zo is het toch? hè? Ja, ja het is echt ongelooflijk hoeveelheden. Dat wil je niet bijstaan. Het gaat om, om een, een zee zo groot als Nederland. Met een kilometer waterdiepte. die in drie maanden gewoon helemaal leeg stroomt. Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht, hartelijk dank. Graag gedaan. Vara. Radio 1. De gids .fm. Hoe houden we in Nederland de heide in stand? Morgen praten heide-experts met elkaar op een groot symposium... bij Radio Kootwijk op de Veluwe. De heide, op veel plekken nu nog mooi in bloei, wordt bedreigd. Bijvoorbeeld door verzuring, maar ook door het heidehaantje. Dat is een klein kevertje. Ecoloog Jap Smits van Staatsbosbeheer heeft de Straatbrechtse heide onder zijn hoede, ligt onder Eindhoven. En Henny Radstaak struint door dat gebied met Jap Smits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 Samen met mijn, met mijn collega, ik heb nog een beheerder. En die samenwerking die heeft geleid tot deze methode. Jouw boek, of jullie boek, komt nu uit, ja. moet ik zeggen. Heidebeheer, een soort ja, standaardwerk voor het heidebeheer in Nederland. Komende dinsdag is er ook nog een, een symposium... waarbij je hoopt dat iedereen die wat met heide te maken heeft in Nederland komt. Ja. Wat is in één zin aan al die andere terreinbeheerders jouw boodschap...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 Dit is borstelgras. Borstelgras? Lokaal noemen we dit ook wel truttenhaar. Truttehaar? Ja. ja. <laughs> het, het ziet er een beetje, het ziet er een beetje uh, borstelig uit. Maar uh, zo, zoals dat begint, is het een klein polletje. klein polletje haar. En dat lijkt een beetje op, uh, op schaamhaar. Als dat er nog zit, tenminste. Ecoloog Jap Smit van Staatsbosbeheer. Door de Strabrechtse Heide onder Eindhoven met Hennieradstaak verslag geven. A man, the sly is death. This cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. And fingers tap into what you were once, and I'm worried that I blew. Cha Whispers in the Dark, Mumford and Sons. Een hit van begin dit jaar. Nou, hit je dan. De De R is in de maand, dan weet u het al. Dan wordt het weer lekker mosselen en oesters eten. Hoewel, en die kunnen we natuurlijk tegenwoordig zowel het hele jaar eten, zoals zoveel producten. Toch worden seizoenen nog steeds gebruikt als marketinginstrument. En hoe dat zit vraag ik aan onze marketingdeskundige Charles Borremans... want het is voor maandag. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Vorige week opende het oesterseizoen. Heb je al uh, een oester naar binnen geslurpt? Ja, twee weken geleden heb ik op een verjaardagsfeestje... Uh, een oestertje gegeten, misschien wel twee zelfs. Voor het seizoen al? Nee, dat was 31 augustus. Het seizoen van uh, de oesters loopt officieel van half augustus tot eind juni. Dus tot eind juni volgend jaar. Volgens dus jou 31 augustus. Dat weer, ik, vorige week ergens... werd, het, werd, het, werd het geopend. Maar goed, daar gaan we niet over zeggen. <laughs> en toen? Nou ja, goed, nee, dat is één uh, ja, of twee is van die dingetjes. Altijd heerlijk. Uh, slurp je dat zo even lekker weg met een beetje citroen eroverheen. Eén of twee is natuurlijk niet veel. Want uh, Casanova, de bekende Venetiaanse avonturier en vrouwenversierder. Die Casanova dus. Die had namelijk elke ochtend drie dozijn, dat zijn 36 oesters, als ontbijt. En uh, wellicht dat ook dat verklaart waarom de man uh, zo potentierijk was. Uh, want oesters schijnen een libidoverhogende werking te hebben. Overigens net zo als al ik, asperges we hebben, en zelderij. Ik hebben het over, dat er nog even bij. We hebben het over de oesters. seizoen he? hebben we het over. Ja, he? ja. ja precies. Uh, is dat geen flauwekul om zo'n seizoen officieel te gaan openen? Nee, want als je even terug gaat kijken naar die oesters. Uh, die hebben ook echt een seizoen. Uh, die moet je namelijk niet eten in juni, juli en Augustus, begin augustus, want dat is de tijd dat die beesten zich voortplanten. Uh, dat heet melken, het melken van de oesters. Uh, de Fransen zeggen elles sont laiteuses. Nee, ze zijn melkachtig. Ja. Je kunt ze dan wel eten overigens, maar dan zijn ze heel erg vet van smaak. De Fransen, maar die eten alles, die uh, eten ze dan wel. Maar uh, in het noorden eigenlijk niet, wij Nederlanders niet. Dus er is wel degelijk sprake van een echt Zoals het ook geldt bijvoorbeeld voor mossels. Ja, of is het mossels En reclamemakers reclame gebruiken de seizoen in ieder geval nog volop. Haringliefhebbers ja, opgeluisterd. De nieuwe haring is gearriveerd. De nieuwe lenteoogst is binnen. Kijk eens wat een mooie aardbeien. Die groeien hoog en droog. Daar worden ze extra lekker van. Of deze heerlijke dikke asperges. Meteen geoogst zodra ze de kop opsteken. Ja, asperges ja. Die zijn ja. echt alleen in een bepaalde periode verkrijgbaar, althans de Nederlandse. Ja. Maar haring, aardbeien, dan kun je dat hele jaar door eten, toch? Ja, dat kan allemaal wel, maar toch uh, zijn het wel ook echt seizoensproducten. Hè? Aardbeien, die hebben gewoon heel veel zon nodig, die die zijn er gewoon in de zomer... of die is er gewoon in de zomer... die, die, die, die vele zonneschijn. Dus mei, juni, juli... zijn echt de maanden voor de aardbeien... de zomerkoninkjes. He, asperges heeft ook al met traditie te maken... april tot juni, topperiode in mei. Boerenkool bijvoorbeeld uh, is nu. Waarom is boerenkool nu echt... een product van deze tijd? Omdat eigenlijk... het mooiste is nog als de vorst er overheen is gegaan... want door die koude... Uh, wordt de suikeropslag... In, dat, in die groente wordt groter... en smaakt het minder bitter... Uh, Hetzelfde uh, zie je bij een product als garnalen. Eigenlijk alleen in september in november ja. uh, is dat periode, want moet je in de zomer moet je die, uh, worden die uit de zee gehaald. Uh, haring heeft te maken met, he, maatjesharing met vetpercentage, 16% vet moet erin zitten. Mosselen is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de oesters. Wild is ook echt een seizoensproduct, alleen al vanwege het feit dat het in een bepaalde periode mag je wild schieten. En natuurlijk kun je wel, uh, zijn er andere momenten om die producten te eten, want we kunnen alles invriezen en we kunnen het uit het buitenland halen. Maar het zijn voor Nederland in ieder geval wel seizoensgebonden producten. Je moet toch veel weten als reclameman, hè? Ja, ontzettend. Hè? Ja, je bent begonnen met de R in de maand. Denk je dat mensen dat echt nog weten? Bij mosselen? Bij oesters? Nou, bij, ja, ik denk dat mensen ook wel weten wanneer bijvoorbeeld de nieuwe haring komt... of dat asperges in het voorjaar uh, te koop zijn en aardbeien... de zomerkoninkjes zijn. Uh, maar een hoop mensen weten het misschien ook niet. Uh, Omroep Limburg vroeg uh, passanten eens naar de R in de maand... en toen kregen we dit soort antwoorden. Augustus, september, oktober... De R zit weer in de maand. Wat betekent dat nou voor de Roemondenaren? Het wordt koud. Warme chocolade, een slagroom. Extra jas. Dat betekent dat je weer een onderhemdje moet aandoen met de R en de maand. Ja, met de R en de maand, hè? Ja. Uh, nee, maar goed, je ziet dat de R wordt dus vooral in verband gebracht met kou. Uh, uh, uh, uh, uh, eigenlijk zit er ook een beetje winterse knusheid zit erin. Hè? Een open haartje, kaarsjes aan, het wordt weer donker, dekentjes, warme chocolade, melkje. Maar de met seizoensproducten, dat gaat gewoon door. Dat is geen verleden tijd. Nee, dat zeker nog. Sterker nog, juist in deze tijd zie je dat er. Uh, Steeds meer aandacht is voor duurzaam en eerlijk voedsel. Uh, we willen liever geen soergsneps. Dat zijn die boontjes meer halen uit Kenia, want die moeten allemaal ingevlogen worden. Is allemaal meer belastend. Ook in restaurants zie je steeds weer aandacht voor het seizoen. Het is eigenlijk helemaal van deze tijd. Uh, opkomst van biologisch voedsel. In NSC Handelsblad stond afgelopen vrijdag een grote kop: biologisch is cool. Dat ging over de opkomst van Eco Plaza, die biologische supermarkt. In 2010 had die nog drie winkels. Nu hebben ze er al 63. Dus dat gaat heel hard. En uh, dus biologisch is ook hip. Het is cool. Dat geldt eigenlijk ook voor de seizoenen. Uh, we gaan gewoon lekker eten wat het land nu biedt. En reclamemakers zijn er dus volop mee bezig. Die zijn er volop mee bezig. Charol Bormans, Hoeveel erg zit er daar nog niet in? Over de zin en de onzin van het seizoen drie. als marketinginstrument. Drie. Drie. drie. Ja, drie. Ja, dat te laat door. Ja. Tot volgende week, Charol. Tot volgende week, Felix. En wat valt er nog zoal aan interessants te zien op televisie vandaag? Nou voor het geval u het hebt gemist, en dat kan ik me voorstellen. We staan aan het begin van de themaweek Impressionisme. Op Cultura24 is deze week dan ook de vierdelige serie... Die impressionisten te zien. Impressionisten, dat zijn schilders die niet meer letterlijk de natuur schilderden... maar vooral een indruk, een momentopname wilden overbrengen... en daardoor, zeg maar, buiten de lijntjes gingen schilderen. En alle grote der aarde die komen langs, dus Monet, Renoir, Cézanne, Manet... en alle anderen die met hun nieuwe kijk de schilderkunst voorgoed veranderden. Om half negen op Cultura 24 dus. En in verband met de verkiezingen volgende week in Duitsland... duikt het documentaire programma Tegenlicht in de mogelijke gevolgen daarvan. Gaat Duitsland zich uit de eurozone terugtrekken? Als dat na een machtswisseling zou gebeuren... zou dat dan ook een oplossing zijn voor Europa. Tegenlicht om negen uur op Nederland 2. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. Wilt u meediscussiëren over wat er in dit programma gezegd is... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender... Guilene Plag van de NCAV. Gertige dag verder. Even zo'n radio <lacht> onverstelbaar. Surf naar de gids.fm. Bijna, leiden. Morgen, de derde dinsdag in september. Hoorra! Hoorra! Hoorra! De eerste pintjesdag voor koning Willem-Alexander. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Radio, radio 1 is erbij. Live vanaf het Binnenhof. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer, schuilend voor de Ridderzaal. Met de rijtour, de troonrede, de Gouden Koets, noord Noordheinde en de Miljoenennota. Wij gaan bezuinigen, dat merken we allemaal. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf, Prinsjesdag 2013. Met koning Willem-Alexander. Hoera! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.